In het kamp op Lesbos wordt volgens, worden volgens de artsen zonder grenzen nog geen voorbereidingen getroffen. De hulporganisatie vreest voor ongeregeldheden omdat de spanning stijgt. Op het eiland Gios ging het gisteren al mis. Daar gingen Afghaanse mannen Syrische gezinnen te lijf met stokken en stenen. Vluchtelingen die geen recht hebben op asiel worden vanaf maandag teruggestuurd naar Turkije. Politiemon Mark M. zou ook geld hebben opgestreken met handel in wiet. Volgens NRC Handelsblad heeft een vriend van M. onlangs bij de politie gemeld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 Dit was het nos ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehokan van de ANWB.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 En we eindigen met het Zandvoorts Vrouwenkoor. Want het bestaat 30 jaar. Daar komt uh, uh, Mary van Schuyk iets over vertellen. En misschien, ik uh, hoop, ik eigenlijk al een beetje opnemen. ze er een paar mee om te zingen. Maar ik zie Gerry op de achtergrond neeschudden. Dus er wordt vandaag niet gezongen. Of we nee. moeten het zelf doen. Nou, dan laten we, we wel een plaatje. Terug uh, over ons Noortje Muller van het muziekpodium. Ik zie een mooi uh, flyertje. En uh, je moet er volgens die flyer duizend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 Betaald worden, want als, ja. ik nu, als ik nu hoor dat je een verteller, een muziek, een beam, ja. en die maken ook het kosten. Zegt, ja, die maken dus ook is, kosten. Uh, en die mensen die, die willen gewoon erg graag optreden. En wat ze natuurlijk verdienen is gewoon helemaal niet zoveel, want gemiddeld zitten er 25 mensen. Dus dat is dan, dan maar het gaat gewoon ook om de kleinschaligheid. Het geeft een bepaalde sfeer. Het is gewoon. Ja. tot Hoe lang uh, duurt dit uh, noord Tot vier uur. Het is dus een uurlange vertelling ja. met muziek. Met ja. een pauze ertussenin. Met een pauze ertussenin. Met een lekker drankje erbij. En dat is in de prijs inbegrepen. Men kan zich nog aanmelden bij de balie voor plaatsen. Of reserveren via museum. Apenstaart, zandvoort. .nl. Maar je kunt ook gewoon nog binnenkomen lopen. En denken, ja, kijken of er kans is. Ja. In ieder geval is het museum vanmiddag om 12 uur open. 1 uur. 1 uur. En dan kan je binnenlopen en eventueel reserveren. Eventueel voor de vertelling reserveren. van uh,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 Nou, maar misschien haalt ze het wel. Nou, misschien haalt ze het morgen wel. In ieder geval uh, wens ik je heel ja, veel plezier. Heel morgen, met, met een sprookje wat uh, niet zomaar verteld wordt. Maar omlijst wordt door muziek met en, muziek, uh, en met beelden. Met muziek, de volksmuziek. Ja. Noortje, bedankt voor de uh, uitleg. Ja. Veel en dank je wel dat ik even mocht inbreken. Graag gedaan. Oké, okay, bedankt. Veel succes vandaag, ja. want je gaat een, uh, een trouwerij doen. Hè? Trouwerij, uh, een, oh, druk, druk, zover. druk. Ja. Nou ja, je mocht indrukken bij... Uh, inbreken bij Gerard, want die hebt natuurlijk ja. ontzettend druk... om al die dankjewel. herten bij dat hek weg te sturen. Die ja, ja, ja, nou. ja, ze staan maar bij dat hek. Hè? Ja, he, ja maar, maar het zijn vooral de mannetjes, zag ik wel. He. Dat, dat, ja. Ja. En die staan er eigenlijk altijd. He, want ja, ja. in de duin is niks fit te vreten, joh, die, die, ik, in Zandvoort is het toch ook nog niet stil met de herten? Nee. Tenminste, uh, nee. Ik, ik had eergisteren nog in mijn tuin, uh, zijn, zijn al die plantjes erop gevreten. Je ja. kan die viooltjes, dan kunnen, we, dan kunnen de tuincentres hier rond Zandvoort wel vergeten. Die verkopen nou, vol, niet meer. Want, volgens mij zit daar ook wel een samenwerking tussen die twee <laughs> ja, hoor. Ja, <laughs> ja. <laughs> volgens mij ook. Het nou, dus is, is wel grappig dat muziekpaviljoen daar, er zijn allemaal viooltjes omheen. Dus ik denk de dat het druk wordt uh, in de nacht. Oh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja maar dat hek ja. heb je weer een code nodig. En zover zijn ze natuurlijk nog ja. niet. Ja. Nee, maar inderdaad. Bij ja. het uh, raadhuisplein, hè? He? Ja. ja. En ze maar nog, ze zijn gele... in het zijn geen. Dus. Maar geen oh, viooltjes heb... eten is ook niet zo snel als die Nee, echt, alleen blauw. Ja, hè? Ja, nee. Wij hebben ze ook regelmatig weer in de tuin. En dan. Ja. Dat, op zich vind ik dat nog niet zo best, maar ze ruimen hun. Uh... Strong joh. Uh, ja, keutels niet op. Je lekker dat is, aan je hakken plakken. Het ja. glibberen en dan, ja. Kom, ja. En dan komt er bezoek binnen. En dan denk ik, nou, gezellig, maar vooruit. Ja. Maar oh ja, goed, hoe, zijn... sta, hoe staat het ermee? Ja. ja, hoe staat het ermee? Nee, ja, het is alweer gestopt, hè. 1 april ja. uh, zouden we weer stoppen. En, en, en dat, dat is ook gedaan. En, en dat heeft te maken inderdaad met de zwangere hinden. Ja, ja. ja. gewoon dan, dan worden vruchten groot en dan, uh, dan stoppen ze. En uh, per 1 november gaan ze weer verder. Uh, dit,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 En die, uh, dit is een graspieper met heel veel mos erin. Onder Onderaan het nestje zie je heel veel kleine veertjes. Zie je dat? Van, hij, uh, deze heb je gevonden op de grond. Ja. Maar hij, hij is misschien uit een boom gevallen? Ja, of? Ik, ik denk een lage struik uh, okay. gevallen. Dus, uh, dus niet gebouwd op de grond? Nee. Nee, nee. nee, dat is natuurlijk ook niet veilig. Nee, nou, maar de nachtegalen doen dat wel ja, weer. Ja, die doen he. het wel. Ja. Die bouwen op de grond? Die bouwen bijna zo heel laag op de grond in het struweel, in het laag struweel.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 Laat even met één oortje mee van ons. Nee, je moet zo, even ja. luisteren. Die nachtegaal, die, die, die maakt zo'n enorm mooi geluid. En uh, we, we, we zullen hem even laten horen. Ik dacht het eerst zelf te gaan doen, maar ik, ik, ik kreeg gelijk te horen. Van, van, van Ben mocht het niet. Nee, nee. Nee. <laughs> ik had nog zo aangekondigd dat we zelf gingen zingen. <laughs> nou, let op hoor. Daar komt hij. Oké, okay, ja. Dat was hem. Nou, de, de meesten thuis hebben dat gehoord. Wij niet. Wij laatst op de boxen doen het hier niet. Jullie moeten maar eens maar uh... een keer met mij mee naar het, het duin in. Hè? Ja, en trouwens, daar, al, daar heb ik ook excursies voor. Hè? Voor de nachtgale excursies. Sowieso wij in de Amsterdamse Waterlijn duinen. Maar ik wil ook collegiaal zijn naar de IVN. Die hebben ook altijd uh, excursies bij ons. Ik zie in, het aan in, eind april. Hè? Donderdag eind april. Ja, ja dan, uh, dan is de eerste nachtgale excursie. Maar de eerste moet nu nog komen. Hè? Meestal. Ja.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 om ja, Zo'n mooi mogelijk nestje. Daar komen ja. de dames aan. En die gaan, ja, die gaan kijken of ze, ja, welk nest het mooiste is. En dan gaan is. ze zingen. En een veilig plekje. Ja, en die ja. mannen die blijven zingen totdat er een vrouwtje op zit. Hè. Dus dat is ja, wel een heel uh, romantisch, nee, zou ik bijna zeggen. Dan heb je het toch maar makkelijk, Ben. Ja. Ja, ik hoef niet eens te bouwen. Dus. Nee, nee, eh, gelukkig te doen wij het. Mannen doen dat anders dan die vogels. <laughs> maar daar gaan we niet over uitwijnen. Eh, dat is een um, hele aparte uitzending, ja. wordt dat. Ja, ja. Die... Uh, um,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 En de broedvogels die komen dus echt apart aanvliegen. Hè. Zoals uh, nou, wat ik net al zei. Mm -hmm. Die tjiftjaf, die vitus. <coughs> de koekoek. Heb trouwens de koekoek ook gezien. Ik heb het nog niet gehoord. Maar wel gezien. Ja. Die is ook heel vroeg. En uh, dus, uh, ja, die is normaal gesproken ook niet. Uh, die die nachtegaal, <coughs> Ook de braamsluipen, De tuinfluiter. Zo uh, je, uh, heb je een heleboel. Kijk, de, de, even kijken, de tapuit, een Roodbostapuit.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 De ransuil zagen we. Dus ja, het was fantastisch om te zien. Er is uh, naast de, de, de reentelling en hertentelling... is er natuurlijk ook nog vogeltelling. Uh, is het in, in augustus of zo? Ja, die, die, maar we hebben... Uh, dan de, gaat het om soorten en hoeveelheden. Ja. De vrijwilligers die zijn nu al bezig. Dat is broedvogelmonitorieproject. Dat doen ze inderdaad in maart beginnen mm -hmm. ze dan. En dan moeten ze in totaal, meen ik, zeven of acht keer... hebben ze een telling. In de duinen. In de duinen, ja.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 Ja, enorm. Het hele ecosysteem raakt in de war. Of is in de war eigenlijk al. Nou, dat hopen we dan over een paar jaar weer van recht te trekken, want daar is natuurlijk al het nodig over gezegd en geschreven. We gaan even de muziekje draaien en dan komen we daarna even terug op de discussies. Oké. Zin in Zandvoort is zin in Hello darkness my friend.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 Christmas dreams I walked alone Now the streets have called a stone Neat the hill of a street land I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light the Snippin' and Touch the sun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 good the sound of silence. who said I you do not know Silence, type of cancer grow hear my words that I might teach you take my heart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 Eigenlijk vooral voordelen. dat als excursieleider, ja, daar sta ik daar soms. En dan is het... Uh, en opeens zijn er vijf, zes, zeven mensen die niet opkomen dagen. Maar er staan er wel een stuk of tien op de wachtlijst. Ja, dat moet nou, dat, je niet dat, hebben. Dat, dat nee. vonden we niet... Uh, dus dit is eigenlijk veel beter. Dat mensen die al betaald hebben, die komen ook veel eerder. Weet je wel? Ja, van, dat, is, dat is meestal zo, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus maar goed, uh, voor degene die struin in de duinen dus thuis wil hebben... dat kan via de website. Ja. Anders ligt die bij de bezoekerscentra's of bij de VVV...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 Ondergang tot zonsopgang mag je niet in de tuin nee, zijn. Nee, want het bleek toch wel dat er heel veel jonge trimmers vooral... Nou ja, jong, ja, en, en andere trimmers. opvattingen hebben. Jo ja, jong, jong, tot, hè, jong tot onder de zestig, zeg maar zo. En, uh, Dankjewel. Dat, ja. Ja, en uh, die gingen allemaal voor hun werk nou, even gauw trimmen. je wel. En, en dat is heel goed, heel sportief, prima. Altijd blijven doen. Maar, maar het niet, was nog geen zonsopgang. Nee, nee, nee, en het werd soms steeds vroeger. En s'avonds, steeds later... Ja, dan moeten we gegeven grens stellen. We hebben nu duidelijk de tijden erbij. Dus, en daar gaan we ja, beter op handhaven. Want ja? Anders, anders uh, ja, de, de duin heeft ook rust nodig he, in het broedseizoen. Ja, die, die, die, wat je nu vertelt, is natuurlijk in de wisseling van. Uh, zeker met zo'n uur erbij of eraf. Mensen die uh, naar hun werk willen en daarvoor nog even een rondje hard willen lopen. Ja. Die kunnen nu, uh, het is nu wat later ligt, dus nu, nu zal je wat weer tegenkomen. Ja, precies. Maar straks is het wat eerder ligt, dus kun je voor je werk nog even doen. Ja, makkelijk. Ja, dus daar ligt een beetje de bedoeling. Mensen willen gewoon nog even een rondje lopen. Ja, ja. Dus men heeft geen kwaad in de zin. Nee, nou. helemaal. Nee, hoor. We, we, we, we sturen ze gewoon alleen terug als we ze zien. Ja. Dus we, doen, we doen niet gelijk met nee, bekeuringen, nee. zwaaien of zo. Nee, weer gek. Er zijn gastheren en dat uh, ja. Ja, proberen we ook. Je zegt ook, ik mag uh, in het donker excursies doen. Ja. Um, wat is er deze maand in het donker? Nou, die nachtengalen, nacht nacht ja? dat zegt het al, Nachtschalen. Als alle, als alle vogels hun uh, snater houden, beginnen die nacht te galen juist. Hè? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja. Uh, ja, hun bekje open te trekken. En, en bij zo'n excursie, het ja. eraan, ik hoop dat, ze, uh, dat ik ze hoor, of is dat altijd zeker? Nou, bijna nee. altijd zeker. Ik probeer het altijd heel spannend te maken, want ja. ik loop eerst langs gebieden waar ze niet zitten. Oh. Dat weet ik al. Ja. Hoor eens, hoor eens, je hoort niks. Nee, nee, maar dat nou, heeft, je, dat ja, heb je nu beetje... verklapt. Ja, ja maar dan hoor je wel al die andere vogeltjes. Ja. En dan, ja, dat is ook ik, belangrijk. Ik, ja. ik weet in de schemer ga je die nachtegaal pas horen. En nee, dan maar... begint er een wedstrijdje begint er dan, he, ja. tussen de merel en de nachtegaal. Oh, ja? Want de merel is de ene na laatste die ze snater houdt. De nachtegaal. En, en, en dan gaat die merel, die kan enorm tekeer gaan. Maar die nachtegaal is veel mooier. Nou ja, publiek heeft het net uh, gehoord, hè, de luisteraars. Ja. Die dachtegaal, die kan zo ja, echt mooi galen en ook dat is een vele speeltje, octaven speeltje heeft ja. hij. Is, zo. Is, die is, de, ja. is uh, donderdag 28, 28 april, 28 april. Dat is eigenlijk de laatste van april. Ik zie een hele leuke, maar die is volgende week woensdag al, ja. tocht met uh, paard en wagen. Ja, dat is inderdaad, hè, in de Silic is dat uh, bij ingang de Zilk, dat is dan wel in Zuid-Holland. Ja. Maar uh, nou, wie weet is daar nog uh, plaats voor. Maar dat is, kijk, dat staat er ook bij. Vooral geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. Hè? Want je, je ook rijdt ook mee met niet. die paard en wagen. Ja. Ja. Maar ja. inclusief drankje staat er ja. ook bij. Ja. Ja. Ja. Het, is, ja. is, het, is, het is nog ineens duur. Want je wordt rondgereden met paard en ja. wagen. Drankje, ja. intree zit erbij. Ja. En over minder goed ter been. Kijk, die Paul van de stappen uit de zilk. Die geeft nu ook een excursie voor, uh, met paard en wagen. Ja.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 Om mensen in een rolstoel een kans ja. te geven om het duin beter te leren kennen. Dus... Plus een begeleider hè, per rolstoel. Ja, nou, is dit is uh, belangrijk. Voor de mensen die uh, minder goed ter been zijn en uh, ook rolstoelers. Kijk uh, bij Struin in de duinen en uh, maak gebruik van deze unieke kans. Ja, he, dat is echt ja. een mooie. Uh, ja. nou, Dan ja, gaan ver... we naar uh, mei toe.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 En dan weer tien minuten nou, nou, maar is na Nee, dat is te De lang, derde hè? keer. Nou, nou, maar je, maar bent, je bent natuurlijk heel gauw geneigd om als je iets bijzonders, ja. ziet aan te wijzen. Ja, nou, precies. Maar je, moet je, ja. maar je moet het wel opslaan, want je moet het over tien ja. minuten vertellen. Ja, ja. Nou, ik, ik ben het dan wel gewend dat opslaan, maar mm -hmm. mensen vinden het ook moeilijk, hoor, om te om dan oh, niks ja, te ja, zeggen. Ja, dus ja. Het, meestal gaat het het eerste uur wel goed.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 Ook voor, mag de minder, helemaal, uh, ja, ook voor minder verleden? Ja? zijn uh, dit jaar per 1 januari ingegaan. Okay. Want uh, ja, dat, dat vonden ze toch niet, niet, niet eerlijk meer. Want er zijn een heleboel andere mensen die niet van deze regel uh, wisten. Uh, die die zou ook wel een fietsvergunning willen aanvragen. Ja, ja. ja, En dan loopt het uit de hand. Want dan... Uh, uh, ja. En we vallen onder Amsterdam. Dus, dus, dus iedereen met een doktersverklaring. En minder verlieden. Nou dan zouden er tienduizenden fietsen komen. Dus uh, ja. Dat, ja als je de een geeft moet dus de ander ook. Ja precies. Doen dus precies. Dan, dan maar een nullijn. Maar ja, wij geven nu extra fietsen. En vandaar die extra fietsen voor, voor, uh, ja, ja, voor, minder voor minder mobiele mensen. Ja. Dus dan hier. fietsen ja. we ook expres langzamer. Ja. En korter. En stoppen we meer. Ja, ja, en we maar. zoeken niet de heuvels op. Dus dan... Maar mensen met een gewone conditie mogen natuurlijk ook gezellig ja. mee. Ja, iedereen mag ja. gewoon mee hoor. Maar dit is, uh... ah, je ziet in een, uh, een wat kortere, uh, uh, in dezelfde tijd zie je veel meer omdat je rondfiets. Ja. Ik heb er nog een speciale uitgehaald, uh, en die is in juni. Oké. Okay. En dat is op zondag 26, een libelle excursie. Ja, dat is, dat is wel, dat is wel heel, een speciale. Dat is heel uniek, is ja. dat, uh, dat is de libelle-tijd. Ja, dan is dan is het. In die, in die, in die, ja. We hebben die duinrellen nog in de duinen. En we hebben zelf ja. heel veel beekjes. We mm. hebben heel veel poeltjes. Nou, dat zei je net zelf al. Die, die, die, die poeltjes uh, en waar, waar ook er is nou steeds meer leven in. En uh, daar gaan ze dan langs en die libelles.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 En dan, die gaat echt van het begin af aan, vertellen, verteld in de waterwandeling, wordt verteld over Van Lennep dat hij 1852 begon met die oranje komt te graven. Ja. En, uh, en dan waren water prins van Oranje. Prins van Oranje, inderdaad. Met zijn uh, ja. eerste spade in de grond. Precies, ja, er schepjes te zien in het bezoekerscentrum Ach, nog. Ja. En die, uh, ja. Goed achter slot grendel, want hij is...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 alle soorten dieren die kruipen. De zandhagedis. Maar ook de boomarten hebben ze daarop gesignaleerd al. En, uh, en vele andere dieren die kruipen. Die kruipen van... Daar kennen we duinen. En terug. Gewoon een, ja. een verkeer. En zelfs van... vossen. Er was yeah. een paar slimme vossen. Die hebben een gat onderdoor gegraven. Oh, onder de draadje. Ja. Terwijl ja, dat niet de bedoeling zijn, was Nee, nog. nee maar die, Daar zijn het vossen voor. Ja, slim, die vossen die zijn slim. Dus, uh, ja, want die dachten, het is bij de buren natuurlijk altijd groen ja, het gras. Ja, ja. ja dat is ja. Ja. nu nog wel. Nu ja. nog. Ja. Goed, Gerard, wij moeten door. Want uh, ja. we hebben het uh, straks uh, over pop-up. En uh, de winnaar van vorig jaar. Want pop-up weekend...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 Uh, was wel een heel gedoe. Ik kon er een draaiboek bij kijken, bewonersbrieven oh ja. bij, bij maken. Ja. Toen heb ik het geluk gehad dat een, een vriendin van me, dat, dat die, uh, die heeft wat ervaring in dat soort dingen. Die heeft die Sandra Lissenberg, of Sandra Korwiel Lissenberg, die, uh, die is ons gaan helpen. De zeven visboeren is ze gaan helpen met die hele organisatie. Uh, ja. Want dan zie je wel dat voor zulke evenementen is, is 19 dagen was wel. <lacht> is, is, I, dat I, daarom... kort, is dat daarom nu groter getrokken?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 Als je die evenement vorig jaar een beetje op een rijtje zet... dan is het jullie, dat is natuurlijk wel heel erg intensief geweest... maar als je een bioscoop op het strand neemt... dat een prachtig evenement was... daar vergt niet zoveel voorbereidingstijd. Maar voor iemand die iets echt wil, uh, uh, ja. nieuws wil doen in Zandvoort... Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje... Nou, de insteek is, hele korte geschiedenis... Uh, uh, Zandvoort heeft zich bezighouden met een DNA-traject. Daarin is uh, vastgesteld dat Zandvoort DNA is eigenlijk een soort van... Uh,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 Ja. Uh, doorgestuurd. Terwijl het de 19e was. Weet je, zo ja. kort voor de dag. En, en gelukkig hadden we dus hulp van iemand. die het draaiboek maakte en, en, en uh, het dranghek had geregeld. afzettingen. Uh, en uh, dat is wel prettig dat het nu wel vooraf al duidelijk is voor iedereen. van hé, hey, zodra je meedoet. Weet je, dan krijg je dus in april al ja. de gegevens. Dan heb, dus, dan heb je dus al toezegging dat je meedoet. Ja. Waar het mij om gaat is dat jaar, in, in het voortraject al. Uh,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 Dit was natuurlijk wel, dit hebben ze gewoon extreem snel bedacht. En het is een enorm succes geworden. Het was niet bedacht niet heel snel. Nee, nee, nee. Maar al jaren mee. Het liep proces, ja, het was mee. Ja, dat weet ik. Het record was in Groningen en in Friesland gevestigd. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn dat het niet bij een badplaats thuis komt. Ik denk in een winkelcentrum in Groningen is het record. Daar hoort het niet. Daar hoort het in ieder geval niet. Dus Ze hebben het goed naar de goede plek gehaald. Maar vertel iets over de evenementen die je hebt. Kunnen jullie dan een tipje van de sluier oplichten? Um, ja, nou daar zit ik eigenlijk over na. Dan denk ik hoe ik dat al kan. <laughs> ja, dus we hebben maar, natuurlijk is het... wel aanmeldingen. Ja. Maar het is, kijk, het, is nog... het, is, het is nog niet zeker dat die doorgaan. Um, hoe werkt het precies? Je kan je aanmelden. Je moet je voor 10 april aanmelden überhaupt om iets te willen doen. Maar ook voor 10 april aanmelden om kansen te maken op de prijzen. Er zijn natuurlijk drie prijzen. Drie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 Um, nou, en dan wordt er gekeken naar hoeveel stemmen zijn er. En dan, nou ja, dan daarvan wordt uh, 1, 2, 3 een bepaald. 14 genomen. april. Uh, Vanaf 14 de tot en met 20. Tot 20 wordt ja. het gestemd. Dus. Heel oh goed. Dat was vorig jaar een dingetje. Toen was die inschrijfperiode twee weken. Het is nu dus verkort naar na één week.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 Uh, dus daar ja, moet je veren... dat dat wel uh, Je en... moet je verenigen met zeven visboeren en dan, dan gaat er vanzelf uh, de nou, ik kan het vanzelf goed veen. Dat zeggen. was al uniek. <laughs> ja, ja, dat is zeker. Nee, maar dat is natuurlijk los van dat wij natuurlijk daar veel aandacht voor gaan proberen te vergaren.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 Als je mij persoonlijk vraagt... hoeven het er voor mij echt niet weer 35 te worden. Um, dat is moeilijk om... om uh, uh, als het gebeurt, waarde, dan gebeurt het. Als het waren werkt, dan het. Maar ik ja. zou het liever hebben... dat het heel goed verdeeld is... en dat er gewoon een paar onwijze uit... Ja. Hè? We hadden vorig ja. jaar natuurlijk de haringhappen. Dat was natuurlijk een evenement, evenement op zich. Op zich. Ja. En als je er een paar daarvan zou kunnen hebben... dan is dat wat Body geeft aan het weekend... en dan gewoon wat leuke ja. dingen eromheen. Dan is, is, de, is de, de, de essentie van het pop-up weekend... ...is eigenlijk dat je als standwoord laat zien... ...hier kan het gebeuren. Ja. Dus het evenement X... ...zou uh, in juli kunnen zeggen... ...ik heb het gezien, nu wil ik... Eigenlijk zou dat. Dat ja. zou toch de bedoeling ja. gaan, of niet? Ja, in mijn ogen wel. Ik ben natuurlijk niet uh, gemeente Zandvoort. Maar nou, maar wat, ik, wat ik uit gemeente. Uh, ik het ja, wel Wat ik uit de publicatie. Ik door die sfeer. Wat ik uit de publicatie. Ik eet op 106.9. Straks meer. Maar daar geldt natuurlijk wel dat. Maar nu eerst het NOS-nieuws. van...